Jowoot met het NOS-journaal. Hillary Clinton is officieel presidentskandidaat voor de Democraten... bij de verkiezingen van volgend jaar. Verwacht werd dat ze dat zelf zou aankondigen in een videoboodschap. Maar dat is niet gebeurd. Haar campagneleider heeft het bekendgemaakt in een e-mail aan haar geldschieters. Clintons kandidatuur komt niet helemaal onverwacht. Al lange tijd circuleerden berichten dat de oud-minister van buitenlandse zaken... in de race is voor het presidentschap. Acht jaar geleden was ze ook beschikbaar, maar verloor toen van Barack Obama. President Obama noemde Hillary Clinton eerder deze week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 Politiemensen hebben vandaag tijdens de Marathon van Rotterdam actie gevoerd voor de nieuwe CAO. Ze hadden leuzen op de weg gekalkt en die zijn later weer door de politiemensen verwijderd. De wegbeheerder doet geen aangifte van vernieling. De vakbonden voor politiepersoneel eisen een loonsverhoging van ruim 3%, maar dat heeft nog niet geleid tot resultaat. De politie voert al vanaf begin maart actie voor de nieuwe CAO, onder meer door niet meer te bekeuren voor kleine overtredingen zoals wildplassen. Het weer overwegend bewolkt in het noorden, kans op een enkele bui. In het Waddengebied Zuidwesten storm. Met kans op windstoten. Vannacht minder wind. Het koelt af tot 6 graden. Mooi gedroog en in de loop van de dag meer zon. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Dinsdag en woensdag zonnig en wat hogere temperaturen. Dit was het NL. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het! Cfm. In 2015 al 25 jaar. Live. live. C -C met met nu, Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1072 hier op Zandvoort.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 Goed gaat maar eens lekker voor zitten. 15 werkjes te gaan. Ja, moest even kijken. En het uh, gaat helemaal goed komen. Veel huisplezier.